Twee uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. PvdA-senator Marleen Bart heeft tegen het partijbestuur gezegd... dat ze niet om had, huurverlaging had moeten vragen... voor de ambtswoning die zij met haar man... ex-burgemeester Hoekema van Wassenaar, huurde. Nadat Hoekema in 2015 was opgestapt... bleef het paar nog een tijd in de woning van 2 miljoen wonen... voor 1400 euro per maand. Bart vond dat het wel een paar honderd euro minder mocht zijn... aangezien haar man even geen werk had. Ze vroeg de gemeente in enkele e-mail om huurverlaging. En nu zegt ze dus dat ze dat niet had moeten doen. Techbedrijf Apple heeft een record laatste kwartaal van 2017 achter de rug. Maar verkocht minder smartphones. Het waren er ruim 77 miljoen. En dat is een procent minder dan in het laatste kwartaal van 2016. De hogere omzet duidt er wel op dat de duurdere iPhone X goed heeft verkocht. Voor het lopende kwartaal verwacht Apple een lagere omzet... dan analisten hadden voorspeld. Op Schiphol heeft de afgelopen avond brand geboet in de wc van een trein. De brand was snel geblust, maar de ontwikkeling was enorm en die rook die waaide ook naar boven de stationshal in. Na korte tijd kon het treinverkeer hervat worden. De stationshal is ontlucht. De Franse scheidsrechter, die in één klap wereldberoemd werd door een speler van Nantes na te trappen, mag drie maanden geen wedstrijden fluiten, heeft de Franse Voetbalbond besloten. Tony Chapron kwam op 14 januari tijdens de wedstrijd tussen Nantes en Paris Saint-Germain ten val na een botsing met Diego Carlos. De scheidsrechter dacht dat Carlos dat met opzet deed, gaf hem een trap na en ook nog een rode kaart. En dat leidde tot grote boede in de Franse voetbalwereld. Chapron bood zijn excuses nog aan, maar is nu toch geschorst. Het weer. Er is kans op hagel en natte sneeuw. De temperatuur daalt van 8 naar 0 tot 4 graden. Morgen overdag neemt het aantal buien geleidelijk af... en dan wordt het 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid. Het is goed. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. Welkom in februari en welkom bij Nachtzuster, het programma dat door jou wordt gemaakt. Bel met wat voor vraag dan ook naar 0800-1121. Gewoon even de telefoon pakken... en je stelt je vraag... en iedereen die wakker is en luistert... kan dan bellen met het antwoord. Ook via 0800-1121. Je mag ook appen naar de studio. Dat is gratis en kan via de NPO Radio 1-app... op je mobiele telefoon. Je kunt uh, komen chatten... op www.omroepmax.nl slash nachtzuster. Je kunt me vinden op Facebook en op Twitter... waar ik ook gewoon nachtzuster... Heet. En uh, stuur anders even een mailtje. Vinden we ook gezellig. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl Maar de snelste manier om in dit programma te komen is 0800-1121. MUZIEK <tied>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 Nachtjuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtjuster, haal ik de morgen? Nachtjuster, doe iets aan de pijn.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 Nacht zusten, opein ik zonder al je zorgen. Nacht al niet de morgen. Nacht zusten, het mm, bij je,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 Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. De Ik dacht, ik draai een keertje Nachtzuster van Doe Maar, want dat vind ik zo'n leuk liedje. En dat hoorde je dus zojuist op NPO Radio 1. Je kunt bellen hoor, nachtzuster, um, uh, of ja, mailen omroepmax.nl Maar uh, een beller is sneller, zeg je dan zo mooi. Dus 0800-1121. Je stelt je vraag en we hopen dat er iemand anders dan een antwoord geeft. Wil? Ja, goeienacht, zuster. Goeienacht, uh, Wil. Ja, ik heb, uh, ik heb al veel vaker naar je geluisterd. Ik ben er nooit toegekomen om eens uh, op te bellen. Maar nu heb ik er wel een aanleiding. Ik heb ook in de verleden... Uh, ...programma's van je, heb ik een paar keer genoteerd... ...dat je bereikbaar bent dus onder die postbusnummer 518 enzovoort. Ja. En ik heb begrepen, maar dat weet ik niet 100% zeker... ...ik heb begrepen dat daar dan ook een max-ombudsman bij zit. Nou, op een of andere manier. je hebt er heel uh, goed op gelet de afgelopen tijd... Ja, en ja, nee, dat is allemaal een, aan, een, aan, een aanloop naar mijn vraag. Yeah. van vanavond. Want ik kreeg van, vanmorgen in de bus een boekje aan mijn adres, aan mijn naam en adres precies geschreven van een firma Inexis die me daar helemaal, helemaal spontaan een heel verhaal voor doet. En het wordt tijd dat je de slimme meter neemt om kort te gaan. Ik heb een boekje van die Inexis die hier dus bij mij een slimme meter willen aanbrengen, waarvan ik ook weer in mijn herinnering vaak genoeg op de tv... in, geloof ik, een radarprogramma of zo... heb gehoord van... dat zijn helemaal niet zo goede meters. Die kun je beter niet doen. En nou is mijn vraag eigenlijk aan jou. Ben ik eigenlijk wel verplicht? Ik ben een man alleen. Ik ben ook de jongste niet meer. Ik ben van het bouwjaar 1932. <lacht> kun je nagaan? En, en, en dus... Ik, ik, ik voel me alleen. En zijn er luisteraars die mij kunnen zeggen... nee, hoef je niet bang voor te zijn. Je bent niet verplicht om daar aan toe te geven. Want ik wilde dat ding dus niet. Dat nee. is veel te veel tegen. Maar wat zei je? Het is veel te veel? Daar is veel te veel tegen ja, te ja, zeggen. Ja, ja. Wat ik dus uit die programma's heb begrepen. Want ja, er was zelfs, het was, ik herinner me zelfs een firma die dan had uitge uitgerekend dat die aansluiting helemaal niet klopte. Die was niet goed gedraaid en dat lekte dan. Oh, weet Je kreeg, ja. kreeg, kreeg een gas in je lichaam, in je, in je, in je, je woning. Ja, nee. en, en dus in je lichaam ook. Ja. Ja. De, gekste, de gekste dingen dus. Nou ja, het is met dit soort dingen natuurlijk wel zo. Dat, ja, toen, de, toen de allereerste auto kwam, zei ook iedereen... nee, dat moet je niet doen. Je moet gewoon lekker met paard en wagen blijven rijden. Dus het is, ja. het is natuurlijk ook een beetje angst... Uh... Nou, ja, die paardenwagen en wagen, daar kwam geen gasvrij, geen CO2 en geen CO. En nee, enzovoort. maar bij die auto die kwam, <laughs> daar moest je ook ja. niet aan de uitlaat gaan uh, hangen natuurlijk. Nee, nee, nee, nee maar nee. Ik, ik heb er inderdaad ook wel veel klachten over gehoord. En eigenlijk is het een hele goede, duidelijke, ronde vraag. Ja. Ben je verplicht als, uh, om over ja. te gaan tot die slimme meter? Want daar ja. is een hoop over in het nieuws geweest. ja. En, um, ja, precies, precies. En ik let dan nooit goed op. Dus en, en jij oh. dus ook niet? Ja, ja, dus ja, ja. dus ja. nu is de vraag mijn, van wie heeft er wel goed op gelet? Ja, en mijn, mijn vraag persoonlijk nog vanaf van en dan ook. Dan heeft het voor mij zin. Ik ben ook een van die mensen die, geen, uh, die niet aangesloten zijn op internet. Uh, heeft het zin voor mij ook om mee te doen aan die postbus 518? Want dat staat even los van dat. Oh ander. ja, dat, is, dat staat daar los van. Nou, um, ik kan je vertellen. Dan moet ik het even goed zeggen. Dat het ook een soort hobby van je was. <laughs> ja, ja, ja, nou ja. Dat is ook zo. Nee, maar wat het, wat, het is, wat het is. Ik ga het even goed zeggen, want anders dan zei uh, ik alleen maar weer verwarring. Uh, oh. Maart, maart, maart. Ja. 9 maart. Zeg ik het goed? Ja. ja. Of 2 maart? Nee, 2 maart. Oh. Ja. 2 maart. Dus de nacht van 1 op 2 maart. Ja. Dan schuift Rogier De Haan hier aan, dat ruimt. Dat is wel oh. heel mooi is ook ja, Rogier De Haan. En dat is, de, dat is inderdaad van de ombudsman, de ombudsman van Omroep Max. Oh. En die gaat dan een uur lang uh, sowieso oh. inventariseren waar mensen tegenaan lopen als ze geen internet hebben. Ja, ja. En daar gaat het dan over. Dus dan gaat het niet over slimme meters. Dan gaat het alleen puur over... als je geen internet hebt. Het is voor de club van mensen zonder ja. internet. Dan, ja. uh, die, die kunnen allemaal dan terecht. Waarschijnlijk van drie tot vier. Het is dus eventjes uh, afwachten wanneer Rogier precies het liefst... Drie tot wakken. vier? Ja, van drie Slak. tot vier uur. Ja, oké. Ja, ja, oké. Okay, okay. ja. Dus vertellen door aan iedereen die geen internet heeft. Dat ja, is het moment. Ja. En dan... Uh, ja? hoop ik, daar zijn we nog even mee bezig... dat we aan het einde van het uur ook een telefoonnummer in het leven kunnen roepen... waar je dan heen kan bellen met vragen als ah, ja. je geen internet hebt of wil. En dan, ja. en dan uh, een maand uh. later komt hij weer... en dan gaat hij alles waarover gebeld is hopelijk ook ah. zo mogelijk ophelderen. Um, ja, ja, ja. Oké, okay. nou, fijn. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het heel ik leuk. Want die beste ik... man moet ook hier maar midden in de nacht willen gaan zitten. Ja. Maar hij was heel enthousiast. Hij zei, ja, dat is een heel groot probleem voor veel nou, mensen. En heeft hij altijd jou nog om te troosten? Precies, precies. Okay. Ik geef hem af en toe een schouderklopje. Dat komt helemaal ja. goed. Bijvoorbeeld, dank voor al jullie hulp. Oké, okay, dag Wil. Goeiedag nog. Dag. Deja, nog. Bye, bye. bye. bye. Roland. Uh, ben ik dat? Dat weet ik niet zo goed. Dat zou je je vader of je moeder moeten vragen. Nee, ik ben Roland. Ja, dat ja. klopt. Ja. Um, Alvast de beste wensen, als het alle, is het in februari. Ja, jij ook de allerbeste mm -hmm. wensen voor 2019. Ja, dank je. Goed, um, ik bel voor iemand. Dus zet je, zet je eigen goed schrap om goed te luisteren. Het is een heel moeilijk geval. Um, het is namelijk zo. Als je 112 belt, ja. verloos alarm. Dan krijg je een boete of je bent strafbaar. Nou, nu komt, het, nu komt het mooie. Iemand die zit gewoon thuis, lekker zijn boekhouding te doen. Ik, ik ben te wel ook erbij. Daar staat ineens een zwerm agenten met getrokken pistolen, uh, arrestatieteam, hond en nou om die persoon mee te nemen. Met de valse melding van uh, beroving, diefstal, tot geweld en noem maar op. Die persoon wist niet wat hij meemaakt, De hele buurt stond te kijken. Het is iets van twee maanden geleden. Wat hij Eden, ik zit nu bij die persoon, hij weistert nee, hij noteert, hij is hij getraumatiseerd. Nou, er zijn drie vragen. Hij wil weten, wie is de valse melder? Want de politie weet dat, want hij wil een zaak beginnen. Uh, ten tweede, de valse melder, waarom krijgt hij geen straf? En ten derde, wat moet hij exact doen om gerehabiliseerd te worden? Want de hele buurt weegt hem na als een crimineel. Er stonden zeker een stuk of dertig agenten hier. Getrokken pistolen, gemaskerd en al. Ik wist niet wat het meemaakte. Die persoon is nog steeds getraumatiseerd. Zit je politieautoractie in paniek? Zit de politie man passie in zijn broek? Bij het politiebureau loopt hij een grote ommetje? Enzovoort, enzovoort. Die persoon wil totaal niet meer op straat. Er mm. wordt nagewezen dat die persoon geen crimineel is. Dat weet een, ieder. Nu is hij de baan kwijt, want hij durft niet op te laten gaan. Hij, hij is bang en bevreesd. Maar Wat waar hij is hij bang voor dan? Want de politie, ik neem aan dat de politie gezegd heeft van we hebben een fout gemaakt. Nee, niks is maar alleen een briefje van Seppo. Hij vraagt al diverse keren, gaat je ergens te doen tegen de valse melder. Hij wordt weggestuurd. Ik ben bijgewees zes keer. En de drie keer, en de, zo, zo rond de 15 keer wordt je werk met de smoes. Het is druk, maar andere keer. Dan is er een Dan hebben ze het druk. Dan is het te veel werk. Enzovoort, enzovoort. Hij begint langzaam al te malen. Ja, dat is uh, wel een uh, raar verhaal. Ja, uh, daarom is de vraag: wat kan die persoon best doen? Ja, dan nou, dat, is is een, dat is een goede vraag, Roland. Ja. Nee, luister, als jij een politieman ziet, wil je wegrennen. Dan komt hij voor de dag en dan wordt hij misschien weer geschoten. Maar, wa op, getorten, maar waarom die... wil hij wegrennen als hij een politieman ziet? De angst, de vrees, mevrouw. Als iemand met getrokken pistolen voor je staat, word je ander mens. Kan dus niet passen in oh. zijn broek. Hij is nu voor altijd bang van politiemensen. Oh. Hij is bevreesd. bang. Ja. vier dagen in een cel. Hij vraagt ook hoe kunnen zijn deze pindafdrukken wegkrijgen. En zijn gemaakt de foto's, wat het blijkt. Loos alarm. Ja. De foutenmelden, ja. daar wordt niks mee gedaan. Hoe weet je dat? Omdat de politie zegt van ja, we doen er niks aan. Oh, dat zeggen ze. <laughs> ja. Nou, dat is ook raar. 0800, ja. 1121. Ik uh, hoop dat iemand het weet, Roland, wat je kan doen in zo'n geval. Nou, niet echt die persoon die het mee met een beetje knikken de knieën. Ja. Duidelijk, nou, vervelend. Dankjewel voor je verhaal en we gaan op zoek. Ik uh, denk, ik wil echt iemand die, die echt weet waar over dit gaat. Ja, maar ja, het, uh... het liefste wil ik altijd ook mensen die weten waar het over gaat, natuurlijk. Nou, af en toe hoor je koekenbakkers, hoor. Af en toe hoor je koekenbakkers, dat is waar. Ja, maar die ja. moeten er ook zijn, hè? het zou een saaie wereld zijn zonder <laughs> koekenbakkers. Nee, ik leg er vaak naar je programma en ik hoor vaak bij die huis en keuken en oplossingen en, en, en, en, en uh, aflossingen, nee. Maar dit is echt iets, iemand die, die is echt getraumatiseerd. Ja. Ik zeg hey, 0800-1121. Als we niet ophangen, Roland, komt er natuurlijk nooit een antwoord. Dank je, vrienden. <laughs> Doe, goeiedag do. do. Doei. Pieter. Hallo, Astrid. Hi, zeg het eens. Hallo. Mijn vraag is: waarom is februari de kortste maand van het jaar? Oh, sorry, kun je dat nog een keer zeggen? Want ik verstond je heel slecht. Waarom is februari. Oh, ja. de katste maand van het jaar? Oh ja, die rare, die rare, rare schrikkel uh, en, ja, en dagminder. Ja. Uh, iets, ja. Ja, ja. ja, ja. dat is natuurlijk al eerder ter sprake geweest, maar ik vergeet okay. het dan ook net zo hard weer hoor. Ja, dit, dit is. <lacht> ja, ze hebben natuurlijk ooit, hebben ze hebben ze het een beetje recht moeten trekken, omdat, ze, omdat anders komen we niet uit. Hè? Dan gaan okay. op een gegeven moment de zomers en de winters scheef lopen, als je dat lang genoeg ja. volhoudt. Maar waarom ja. we dat in februari gedaan hebben. Er ah, ja. is vast wel iemand die dat weet. Wat een, dat... uh, een mooie timing om dat te vragen, Pieter. Oké, okay, dankjewel. Het is namelijk uh, februari. Ik wacht het af. Ja, dankjewel. Oké, okay, succes. Doeg. Doei. 0800-1121. Dat is dus uh, het telefoonnummer dat je kunt bellen... als je een antwoord weet op een van die vragen die zojuist uh, gesteld is. Of als je natuurlijk zelf een, uh, een nieuwe vraag wilt stellen... Um, Kevin. Ja, goeiemorgen Astrid. Hallo Kevin. Hallo, goedemorgen of uh, goedendag, ja wat het ook is. Ik Weet wil even reageren op die vraag van die slimme meter. Ja. Uh, die meneer die vroeg of dat het mogelijk is om een uh, ja, slimme meter te weigeren. Nou, dat kan. Uh, je mag een slimme meter, mag je weigeren. Heb ik zelf ook gedaan. Oh. En um, het verhaal is eigenlijk. Als je om privacy geeft, raad ik je aan om niet een slimme meter te nemen. Nee, als je, als je, als je heel privacygevoelig bent, wil je natuurlijk een domme meter... die niks in de gaten heeft. <laughs> wat nou, wat, het, wat ja. het verhaal eigenlijk is met de slimme meter... is dat het energiebedrijf gewoon precies kan zien... Uh, wanneer je bijvoorbeeld onder de douche staat. Oh. Of uh, ja, wanneer je veel stroom gebruikt of wat dan ook, zeg maar. Oké, okay, maar ik, dit, ik mag dit niet vragen, weet ik, weet ik nee. inmiddels. Hè? Nee, maar ik weet dat mensen nu zeggen van... Oh, maar wat, wat kan het nou voor kwaad... als ze weten dat ik, uh, dat ik om kwart over acht onder de douche ga? Uh, nou ja, ik heb zoiets van... Uh, wat tegenwoordig gewoon is, is dat er eigenlijk steeds meer bedrijven... je huis binnendringen en je eigenlijk steeds meer gegevens van jezelf prijsgeeft... terwijl vroeger trok je de voordeur zeg maar achter je dicht... en was thuis gewoon thuis. En tegenwoordig is thuis niet meer thuis, in mijn oog. Nee, maar ja, vroeger moest je, moest je al die standen allemaal opschrijven... en als het dan uh, opeens heel veel was... dan kon je dat helemaal niet meer terugvinden waar het vandaan kwam. Daar is het toch allemaal voor bedoeld? Dat het allemaal beter op wordt? Uh, ja, dat ook, maar ik leef gewoon ook. Ja, ik vind dat een nadeel dat je. Ik heb bijvoorbeeld hier een wietplantage in huis. <laughs> <laughs> nee, maar dat is het mooie. Weet je? Als je dus weigert, dan denk ik ook. Ja. Nou, dan zal je wel een wietplantage hebben. Uh, nee, dat niet. Ik, ik heb hem puur geweigerd vanuit het privacy oogpunt. Zal ik bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Uh, ja. Drie, vier jaar geleden waren er allerlei van die websites en dan kon je je adressen opgeven. En dan kon je zeg maar online je energiestanden bekijken. Dat waren gewoon publiekelijke websites. Ja. En er werd daar eigenlijk helemaal niet gecontroleerd... Uh, of jij wel op dat adres woonde wat jij doorgaf. Dus er waren allerlei grappenmakers... die gingen het adres van de buren doorgeven. En die dachten, "Gok, zou ik willen weten wanneer Piet onder de douche staat. <laughs> dat je ook dat je ochtends op kantoor komt... en dat er bij Koffie het automaat de secretaresse van de baas zegt... Zeg, uh, waarom heb jij gisteravond anderhalf uur staan douchen? Dat kan <lacht> ja, dan precies, wel. Precies, dat soort dingen. En eigenlijk wordt je, ja, die energiebedrijf... Ik kreeg dan een brief van uh, Liander. En die uh, op een gegeven moment toen ik hem geweigerd hem had... kreeg een brief daarna. Toen zeiden ze ja, want u heeft hem geweigerd. En uh, als u over een tijdje wel weer een meter wilt... Uh, dan moet u 72,50 euro betalen... En uh, wat ik ook nog weet is... je mag hem ook niet weigeren als je meter bijna kapot is. Of tenminste aan vervanging toe is. Maar... Oké, okay, dus dan, dan, mag je, dan mag het weer niet? Nee, want dan... Uh, ja, ik weet ook niet precies hoe het zit... maar dat is wat ik eruit begreep tenminste. Dus. Oké, okay, nou, ik, ik, ben, uh, ik ben helemaal een beetje bij... Ja, ik ga straks even kijken hoe laat je onder de douche stapt. Als ja, ik... maar dat mag je gewoon <laughs> weten, hoor. Dat is, dat is het altijd. Maar ik, ik weet inmiddels dat het heel dom is om te denken zo... van ik heb niks te verbergen. Want, uh, nee, inderdaad, want inderdaad. Straks, straks wordt het met terugwerkende kracht verboden in Nederland om te douchen en moet je met terugwerkende kracht uh, al het water gaan terugbetalen. Dat soort, dit is natuurlijk een beetje vergezocht, maar dat ja, soort dat dingen. Is nieuw, dat is volgens mij een nieuw wetsvoorstel van GroenLinks, geloof ik. Die, uh, ja, ja. Dat je moet bijbetalen als je langer dan, dan, dan vijf <laughs> minuten. Ach, hemeltje. Nou, uh, dankjewel, o, dan Kevin. Met jou als is. Oh, gelukkig. Ja, zeker. <laughs> nacht <Goeienacht> nog. <laughs> Hetzelfde geweest. Doei. heet het liedje. Dat had je waarschijnlijk er al uit opgemaakt. En uh, de uitvoerende is het Nederlandse bandje The Real Centimeters. 0800 1121 is het telefoonnummer. Dat je kunt gebruiken als je Roland kunt vertellen wat je uh, kunt doen als je uh, slachtoffer bent geworden bij een, van een valse aangifte uh, bij de politie. Een uh, kennis van hem is uh, via 112 aangegeven voor een uh, roofoverval en weet ik veel wat allemaal is gearresteerd. Nou, een heel dramatisch verhaal. En vervolgens blijkt hij dan onschuldig. Wat kun je dan doen? Kun je dan aangifte doen... Uh, tegen degene die een valse melding heeft gedaan? En hoe vertel je de hele buurt dat je onschuldig bent? Want die hebben natuurlijk uh, het hele arrestatieteam de straat door zien gaan. 0800-1121, als je dat weet. En uh, Pieter die wil graag weten waarom februari nou juist de kortste maand is. Niet met 30 en niet met 31 dagen. 0800-1121. Rinsen. Ja, hoi Astrid. Dag Rinse Alles goed? Ja hoor, zeg het eens um, nou Ik was laatst een videoband aan het kijken van Grace en Flever. Van, van dat is, wat? Uh, oh, ja. Grace en Flever, ken je dat? Nee. Dat is het verval van wat die al geholpen. Oh. We zitten ze met z'n allen, hebben ze een... Uh, hebben ze dan een hotel uh, hebben ze geërfd en dat moeten ze met z'n allen gaan runnen en dan gaat ze oh. van alles fout. Grace and yeah. Flavor, heet dat? Ja, en okay. Mrs. Peacock en zo, met het Paarse haar. Ja, ja, ja, ja. <laughs> en, uh, ja. En Captain Peacock en zo en al Mrs. Slocum en zo. Dat is allemaal hartstikke leuk. En ze uh, videoband, en wat ik kan kijken, en er was tussendoor was reclame van een uh, van een film van een uh, met, met Monique, uh, Monique van de fan en René Souterdijk. Yeah. En die heet een maand later. En het ja. zijn de beste Nederlandse film ooit geweest te zijn. Maar ik kan hem nergens vinden op videoband of wat DVD. Nou is mijn vraag, is hij nog überhaupt ergens te krijgen? Een maand later, dan moet, die moet toch nog wel te, te krijgen zijn? Nou, ik kan nergens vinden. Oh, oké. Okay. Nou, ik ga, ik ga eens kijken en dan, dan wil je de videoband. Maakt niet uit wat het is. Oh, maakt niet een, uit wat voor dragen als je maar de, kunt de, kijken. VHS, of, VHS okay. of DVD, dat maakt niet zoveel uit. Ja, dat lijkt me eigenlijk een hartstikke leuk film. <laughs> het is echt wel best wel oud. Ja, maar ik hou van oud. Als het ja, is. dat het lijkt me ook als je en Flavor zit kijken. Dus nee, ja, dit, laten we een zoektocht starten. Misschien heeft iemand hem ook nog wat thuis staan. Hè? De, de, de videoband van een maand later. Mm, dat dat zou kan, kan ook nog. 0800... Of heb jij hem te vallen? 1121. Ik weet met aanzekerheid de waarschijnlijkheid dat ik hem niet heb. Maar ik zal mijn videobanden nog even doorkijken thuis. Oké. Okay. Maar hopen dat iemand zich in de tussentijd al meldt. 0800 ed Ik heb een vraag, Astrid. Ja. Ik had je nog een keer een, een kaartje geschreven... Uh, en ook met een met met post over uh, van het kwartet... maar ik heb daarna nooit meer wat van jullie gehoord. Meen je dat? Ja, ik heb een hele mooie kaart geschreven. Oh, hemeltje. Want ik heb echt... Je wil niet weten wat een administratie dat geweest is, die kwartetten. Nou, echt wel. Ik heb een hele mooie kaart. En, de, en toen was ik nog... Uh, en toen uh, had ik hem nog uh, opgehaald en toen was hij ook nog helemaal uh, uh, verregend. Dus dan ben ik weer nog teruggegaan om dezelfde kaart weer op te halen. Ach, echt? Ja. Nou, dat is wel heel raar, want dan, dan kan het bijna niet zo zijn dat hij is aangekomen. Want ik heb echt alle kwartetten, allemaal, uh, uh, alle, iedereen van wie ik ook maar een adres had, een kwartet gestuurd. Nou, ik ben echt zeker dat ik die kaart echt... ik heb hem echt zeker met grote koeienletters... heb ik opgeschreven, heb ik opgezocht. Ja. Heb, heb ik de radioprogramma nog nageluisterd... en heb ik het adres erop geschreven. Wat een toestand. Nou, blijf, even, blijf eventjes hangen... dan uh, verbind ik je nog even door naar, naar Pieter van der Wielen. Die zit nog te nabespreken... en die noteert dan even je adres. En dan moet ik thuis even kijken of ik nog ergens een kwartet heb. Hè? Want het is, uh, het is wel hard gegaan. Maar als, oh. anders krijg je de mijne. Ja, want ik heb wel pech gehad. Want, want zondag is mijn zus ook al overleden. Nee, toch? En je vader was ook al overleden, toch? Ja, die was de achtste overleden. En, nou. en volgende week zondag is mijn zus overleden. Nou, het zit je ook niet mee. hè? Nou, dan ga ik extra hard mijn best doen. Ja. Ja. Blijf, blijf nog even hangen. Dan, Pieter, kun jij even noteren? Ja, Pieter, Pieter van der Wielen noteert even je adres. Okay. Ja? Oké. Goed. Ja. Sterkte rinsen. Dankjewel. Mister. Joan? Ja. Hallo? Tegen wie zit je nou ja. te praten? Nee, tegen jou. Oh, je zat alvast tegen mij te praten. Ja, ik hoorde je toch zeggen, Joan. Oh, echt? We weet je zelf niet eens? Ja, maar daarvoor zat je al te praten. Nee joh, kom je daar nou bij? Ik hoor jou praten. Ik, zit er, ik, ik hang er erin Jan nog op en ik hoor jou. Maar het geeft het allemaal niks. Zeg het dus, Jo. Nee, precies. Ik heb een vraag, Astrid, dat heb je al eerder be uh, beantwoord. En die uh, pinautomaten, weet je wel? Uh, nou, dus komen er komen nogal wat vragen over pinautomaten voorbij. Ja, maar dat komt alleen maar uh, vanaf 10 euro. Ja. Uh, uh, uh, hoe zit dat nou met die vijf? Je hebt het behandeld, maar ik weet ja. niet meer hoe dat... Uh, hoe zit dat dan al? Ja, ik weet... Want oh, die man die de telefoon opnam, die zei... nee, dat is niet waar. Hij krijgt wel 5 euro biljetten Nou, dan nee. heb je zeker een de bank. Ja, ik heb het gezes dubbelcheckt. Oh, dan ja. moet ik even terugzoeken, hoor. Want ik heb daar namelijk mm -hmm. nog over gebeld en gedaan... omdat ik zelf zo benieuwd was. Ja, want je hebt het al eerder behandeld. Ja, maar dat zegt niks, hoor. Want dan kom okay. ik ochtends thuis en dan ga ik naar bed... en dan ben ik het weer vergeten. Gelukkig okay. maar, want anders wordt, ja, weet ja, ja, ik ja, alles ja. natuurlijk al. Maar, mm -hmm. um, oh, maar dit is nou toevallig, was ik ook zo benieuwd. Ja. En ik heb dat allemaal uitgezocht. En het is nog een lange tijd, volgens mij zeg ik uit mijn hoofd, bij veel Rabobanken zo geweest. Dat je, dat dat je, je daar een nog een 5 euro biljet kan krijgen. Dat je nog wel een 5 euro bent oh, bij okay. de Rabobank. Dat is nog een tijd zo geweest. Maar mm -hmm. um, uh, er zijn o. nieuwe systemen. En de, op een gegeven moment moeten ze dan keuzes maken. En die vijf euro, dan moesten ze veel te veel biljetten er van vijf euro erin doen. Want je kunt, moet natuurlijk twee keer zoveel biljetten van vijf erin doen... dan als wanneer je biljetten van tien erin doet. Ja, ja, ja. Dus ja, dan, ja. dan, dan uh, was dat veel te veel handelingen. Dus ze hebben volgens mij... Maar weet je, mm het -hmm. zijn altijd weer mensen die bellen... Nee, nee, nee. Maar als je mm -hmm. afgelopen week nog ergens 5 euro gepint hebt... dan is dat waarschijnlijk een heel oud automaat geweest. Mm -hmm. Maar mij is verteld dat dat niet meer kan. Ja, maar waar, waar laten ze die 5 euro biljetten dan? Waar ze die laten? Maar je omhoog. kunt ze toch wel bij de bank halen? Oh ja, dat wel. Okay. Voor winkels die... en dergelijke. Dat kan wel. Alleen niet meer uit de nee, precies. Ze zijn er, er nog wel hoor. Ze bestaan nog wel. Oké. Okay. oké, okay. Ja, dat was ik gewoon heel benieuwd naar. Mag ik nog één vraag stellen? Ja, als je er toch bent. Ja, uh, je had net over kwartet. Is dat een speciale kwartet of zo? Ja. Ja. Ja, dat is een nee, heel speciaal wel? kwartet. Ja? Ja, ik had een kwartet gemaakt van alle nieuwe leden van het kabinet... Yo, je niet. Van alle ministers en alle staatssecretarissen had ik een tekening gemaakt. En daar had ja? ik een kwartet van gemaakt. Okay. Het kabinetskwartet. Oh. En <laughs> ja. de, ik, heb, ik heb het, ik heb het uh, uh, digitaal nu naar 450 mensen gestuurd. Okay. En uh -huh. ik heb in totaal 300 kwartetten verstuurd. Zo, want ik denk nou dat zou wel ja. een speciaal kwartet zijn of zo. Nou, dat is je, heel ja, is speciaal. speciaal. Het is een collector's item. Ja, nou, ja. ik zeg je nog één ding dan hang ik op. Want ik heb ook een collector's item. Weet je waarvan? Nou. Van Nederlandse spelletjes en zo. Nou. Oude spelletjes. Dat is toch ook apart? Wat heb je dan? Nederlandse spelletjes. Wat dan? Een kwartet. Wat voor kwartet? Nou, van oude Nederlandse spelletjes. Je hebt een kwartet van oude spelletjes. Ja, oude Kijk. Nederlandse spelletjes. Nou, dan hebben jij en ik allebei een bijzonder kwartet. Ja, dat is wel heel bijzonder. <laughs> want. Uh... We is zo te doen met die gasten van het kabinet, dat je ze naar een Nou, ik kon ze gewoon zelf niet onthouden. Ik, kon, ik ah. dacht zelf, wie is nou wie? En, en, en toen dacht ik, nou, dan maak ik van allemaal een tekeningetje. Dan onthoud ik ze ja. allemaal en die hang ik op het toilet. En toen had ik er precies 24. Toen ja. dacht ik, nou, daar kan ik ook een kwartet van maken. Van vier, ja. vier kabinetsleden met een gekke naam en vier kabinetsleden... Ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, onder de mm -hmm. 40. En dat nou, okay. heb ik gedaan. En dat heb ik verteld. En toen wilde mm -hmm. iedereen dat, kabinet, dat kwartet oh. hebben. En wat kost dat nou als ik je vragen mag om zo te laten maken, zo'n kwartetspel dan? Moet nou, dan... je plastificeren en zo? Nee, het is niet geplastificeerd. Het oh, zijn okay. gewoon kartonnen kaarten. Ja, okay. en, die, en, en, en, en die kosten dan iets van 3 euro per stuk. Ja. En dan moet je ze nog allemaal zelf vouwen. Want dan krijg je namelijk alle Mark Rutters bij elkaar en alle Hugo de Jongs bij elkaar. Dus dan moet je zelf die 24 en die moeten in een enveloppe, en dan moet de post zeggen op. Dus laten we zeggen dat ik er geen winst op gemaakt heb. Nee, nee, nee, nee, dat geloof ik ook niet. Maar het was wel leuk. Maar nu moet ik verder met mijn programma. Ja, oké, dankjewel in ieder geval. Dag Jood, dag. Hoi. Dik. Ja, goedemorgen. Hoi. Ah, zeg het eens, Dick. Met ik nog altijd om Nou, ik heb vanmorgen, zoals waarschijnlijk velen van mijn leeftijd, want ik word 73 in juni, maar goed, heb ik naar uh, de watersnoodramp uh, her herdenking gekeken. Ja. En dan komen natuurlijk veel herinneringen boven. Ik was in die tijd, uh, als ik dat even mag vertellen hoor, want ik wil ook best wel gelijk mijn vraag stellen en die luidt eigenlijk of er ook luisteraars zijn, net als ik die in die tijd niet in Zeeland woonden... maar die elders natuurlijk in dat land ook die vreselijke storm hebben meegemaakt... wat die uh, aan herinneringen daaraan hebben... hoe ze die nacht beleefden, of ze angst hebben gekend. Want ja, in Zeeland was het natuurlijk duidelijk hoe dat is gegaan. Maar uh, ja, ik, ik kan me de nacht uh, als jochie verzeven heel goed herinneren... in Naarden wonend. En dat s'nachts uh, boven de, op de dakkapel... Uh, de, de, de, de ramen open open openvlogen open, open, kun je beter zeggen. En mijn vader nogal creatief de betels van zijn broek afhaalde en die onder het raam uh, deed aan de krukken en vervolgens aan het bed om die ramen dicht te houden en ons nog een, een redelijke nachtrust uh, te bezorgen. Wat uiteraard niet gebeurd is, want ja, het was de hele nacht zo... en het beuken, dat... Uh, maar goed. Maar He, dus eigenlijk, niet... Dick, heb jij dus uh, zitten kijken... naar dingen over de watersnoodramp... en nu ja. zit het gewoon weer helemaal in je hoofd. Ja, het, het, het is elk jaar... Want, het, want laten we ervaringen delen is natuurlijk geen vraag. Nee, het nee, is dus meer een, een oproep om met elkaar een bepaald onderwerp uh, te bespreken. Ja, nou ja, ik. ik, ik, ik, ik. Ik heb als kind natuurlijk dat heel erg beleefd. Ik heb vanmorgen ook een, een jongetje, wat helemaal natuurlijk dat nooit heeft kunnen meemaken, geweldig horen spietsen. En dan komt het toch in je, in je hoofd op, goh, hoe zullen de mensen elders in het land die dus... Want het nieuws zijpelde natuurlijk in die tijd heel langzaam door. Het is niet zoals nu. Er gebeurt iets om acht uur en om één minuut over acht weet heel Nederland en heel de wereld het wat er gebeurd is. Maar nee. hoe die mensen dus, hoe de, hoe de luisteraars, ook van mijn leeftijd natuurlijk, want vooral die hebben het net als kind meegemaakt, hoe die mensen dus, die nacht hebben beleefd of ze angst hebben gehad. Dus dat is eigenlijk mijn vraag ja. verbonden aan datgene wat ik vanmorgen heb gezien... en wat op mij weer opnieuw heel veel indruk uh, en, en, en ook beste emoties uh, hebben opgeroepen. Want... ja, Of mensen ook buiten uh, Zeeland of uh, ja, bij ja. wijze van spreken in Maastricht of Groningen... hoe die ja, die nacht van de watersnoodramp hebben beleefd. Want in die tijd dacht iedereen van, ja, hey, oh god, dat zal wel meevallen. Dat dachten wij aanvankelijk ook. Maar in de loop van de, van de volgende dag, dus van die 1 februari, toen werd ons pas duidelijk, het zijpelde heel langzaam een, een, een, binnen het ANP nieuws. Uh, hoorden we natuurlijk steeds steeds stukjes en beetjes. En toen hoorden we eigenlijk pas wat van omvang het had. En toen was Nederland echt in shock. Ja, god acht jaar na nou de oorlog. Zo'n ramp, dat had zoveel impact. En uh, er is op school, ik heb we er wel in, op de, op de vestingsschool in Naarden is er een, uh, een inzameling voor, voor kleding. Nou, dat had je zelf in die tijd. En ik weet men en dat hij is ook heel veel intuik gemaakt, dat je als kind met een zak met kleding... Uh, met wat schoenen, wat mijn moeder aan me gaf, uh, naar school uh, uh, hebt gebracht. Ja. En uh, in de hoop voor de mensen daar uh, ja, de eerste nood uh, te ledigen, zeg maar... Dus ja, het heeft bij mij weer een heleboel dingen opengemaakt. En dat is eigenlijk ook mijn vraag: wat doet het met de mens eigenlijk? Hoe ga je terug in je herinneringen als je ouder wordt? Ga je dat natuurlijk toch al meer doen? Er is al zoveel in mijn eigen privéleven veranderd in die 65 jaar. Ja, helemaal goed. Nou, 0800, 1121. Er zijn vast wel mensen die inderdaad er wat verder vanaf gewoond hebben, maar er nog wel herinneringen aan hebben. 0800. 1 1 2 1. Goedenacht hè, Dick. Dag, dag, dag. dag. De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht hey,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 Maar er is niets aan de hand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 Is zoals het gaat. Hier aan de kust. Aan de kust van Bluffen was dat. En Dick die vraagt of er meer mensen herinneringen hebben aan de watersnoodramp. En um, vooral dan ook in de rest van Nederland wist je al meteen wat er aan de hand was... en waren mensen bijvoorbeeld in Amersfoort ook angstig op dat moment. 0800-1121. Rinsen die is op zoek naar een videoband of een dvd van de film een maand later. En Pieter wil graag weten waarom februari de kortste maand is van het jaar. En Roland die belde met het verhaal van een kennis... die door een valse melding bij 112 werd gearresteerd... wegens een overval met getrokken pistolen en daar ontzettend last van heeft. Hij uh, vraagt zich af uh, of, je iemand, uh, of je aangifte kunt doen... tegen degene die die valse melding doet. Hoe kom je erachter wie dat geweest is? En wat doe je om de mensen te laten weten dat je onschuldig was? 0800-1121 krijgt een hele lieve mail van Leentje... Die zegt, uh, die meneer met die inval bij de politie... Die, uh, moet je, dat moet je inderdaad niet onderschatten dat hij getraumatiseerd is. En hij zou even contact moeten opnemen met slachtofferhulp. Want die helpen verder, en dat weet Leentje uit ervaring... door een valse beschuldiging bij een vriendin. Dus slachtofferhulp, dat is misschien, uh, Roland, als je nog zit te luisteren... wel een hele goede stap voor die kennis van jou. Annemiek? Ja, en bedankt. Uh, Goeienacht, zeg het uh, eens. De slimme meter. Ja, vertel. Uh, als je een oude meter hebt of als die kapot is... krijg je gewoon een gewone meter terug. Hoor. Dan is het oh. niet licht dat je een slimme meter neemt. Uh, maar ze zijn uh, nogal tamelijk agressief... met het aanbieden van de slimme meters. Dus uh, dan komen ze ook ongevraagd een briefje in de bus. We komen hem morgen plaats of zo. En uh, je moet gewoon even een briefje schrijven dat je veel slimmer bent dan die meter. En dan uh, <laughs> krijg je gewoon die oude. Oké, okay, daar kun je et dus et gewoon et nee or. op zeggen. Ja. En wat die meneer wat de politie uh, betreft, uh, daar is een speciale, eh, uh, klachtennummer uh, hoor. Voor, Echt? Snap over de, ja hoor. Dus dan, uh, dan moet je gewoon even aangetekend een brief naar die klachten, uh, uh, ik weet het niet uit mijn hoofd, dus dat zou die meneer even een uh, naam moeten vragen. Uh, dus er is een speciaal uh, klachtenbureau uh, voor. Ja, ja, en dan, uh, dan en helpen dus, ze je misschien iets. Uh, maar het hoeft niet te zijn dat iemand uh, die klacht uh, heeft doorgegeven hoor. Het kan ook zijn dat het fout van de politie is dat ze gewoon in de verkeerde straat staan of zo. Ja, nou ja, hij heeft, hij heeft, uh, hij heeft nou heel vaak gezegd dat er een valse melding was gedaan via 112. Dus blijkbaar heeft hij dat wel meegekregen van de ja. politie. Maar ja, inderdaad, als je melding doet van een roofoverval... en je vergis je in het adres... ja, wat het, kan er anders dan dat de politie voor je deur staat dan? Ja, dat ja. heel erg. En wat oh, betreft uh, uh, die ombudsman, hè? Ja. Want als je er dan uh, niet doorkomt... kan je dan toch nog een uh, vraag stellen. Want het is namelijk zo... Uh, als je, uh, ja, het heet tegenwoordig anders... maar zo'n bewijs van goed gedrag moet hebben, hè? Als je dat via uh, je DigiD doet, dan is het gratis... En als je geen DigiD hebt, dan moet je nou, een aardig bedrag nog betalen. Dat vind ik ook zo raar. Oh, nou kijk, dat zijn goede inderdaad. Die moeten we zeker even meenemen. Ja. En volgens mij is februari de laatste maand van het jaar en niet december. En daarom is die korter. En oh, dat was je... natuurlijk vroeger, ja. Ja, en dan heb je om de vier jaar het schrikkeljaar. Maar behalve dat schrikkeljaar heb je ook nog, maar ik weet niet uit mijn hoofd om de hoeveel jaar dat is. Ook nog dat er een paar minuten bij komen. Maar dat merkt niemand. Ja, dan. Nee. Even kijken hoor. Want ik ben ondertussen nog het verhaal... van, uh, um, uh, van het bewijs van goed gedrag aan het noteren. Nou, we, Wat we doen... Kijk, de, de ombudsman van onderop Max... die hebben ook spreekuur. En uh, we zijn nu bezig om te zorgen... dat ze in ieder geval alle mensen... die de, de, bij dat spreekuur de telefoon bemannen... dat die ook van de hoed en de rand weten. Dus dat zeg maar een maand lang... Ja. je via dat telefoonnummer ook terecht ja. kunt. Want van een goed gedrag, dat is ook heel raar... want het is best nog een behoorlijk bedrag. En via de DigiD, dan is het gratis. En anders dan moet je betalen. Als je geen DigiD hebt, moet je alleen daarvoor een DigiD aan gaan vragen. Ja, en dat is natuurlijk lastig... voor de mensen die geen internet uh, kunnen of willen hebben. Ja. Oké, okay, dat is nou, uh, mijn uh, ja. bijdrage. Hartstikke goed. En uh, 2 maart gaan we, komen we erop terug, hè? Dank je wel. Dag Annemiek. Kees? Ja, goeienacht, nachtzuster. Goeienacht, Kees. Ja, ik had een, uh, een vraag. Dat, uh, dat gaat erover. Ik had begrepen dat gisteren we een supermaan hadden. Ja, een, su een, su een superblauwe bloedmaan, weet ik wat ding, geval. Maar... Ja, en ik vond hem ook gisteren heel indrukwekkend. Vol in het licht en uh, daar was hij. Uh, en toch heb ik eigenlijk niet goed meegekregen uh, waarom dat, dat nou een supermaan is. Is daardoor dat doordat de zon uh, via het licht dichterbij staat of niet? Uh, en vooral ook die vraag omdat het contrast uh, tussen de, de week daarvoor. Uh, toen was de maan eigenlijk helemaal niet te zien. En ik ben, uh, nou, ik ben net even naar buiten gelopen, ik, ik sta er eigenlijk weer tegenaan te kijken. En uh, nou is die weer behoorlijk uh, fel, dus. Uh, ja, het is dus voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik van het uh, fenomeen superman uh, hoorde. Ja. Terwijl als je hem ziet en het woord superman, dan zeg je ja, hij is ook super vandaag. <laughs> het is echt een superman. Ja, ja. ja. Uh, dus eigenlijk mijn vraag is van, zou toch iemand uh, die er meer vanaf weet uit kunnen leggen? Ja, of dat ik uh, al die jaren, uh, nou ja, dat ik hier rondloop, dat, uh, dat ik gewoon het woord superman uh, uh, nooit eerder gehoord heb. Ja, en uh, even wat meer duiding kunnen geven. Ja. Is de Superman nieuw? Ja. Nou, ik moet zeggen, ik hoor ook de laatste tijd: hoor je, hoor je de dingen over Supermanen en bloedmanen. En ik kan me toch niet herinneren dat het daar vroeger ooit over ging. Maar dat zal wel weer een hiaat in mijn opvoeding zijn. Ja, maar ik denk dat we hetzelfde hebben. Dat, vandaar dat voor mij was het ook. Niet. Ja. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Kees. Ja, bedankt. Goeienacht. Dag hoor. Dag. Bedankt. Roy. Goeiedag. Hallo. Hoi. Zeg het eens, Roy. Ja, ik heb het antwoord op die meneer die uh, over de politie met uh, valse. De valse aangifte. Ja, de valse aangifte. Nou, vertel. Ja, daar gaan ze. Oh, dat zal je net zien, want ik was wel heel erg benieuwd. Maar ja, dan valt hij natuurlijk net weer weg. Ik vraag me af, nee, ik zal er geen grapjes over maken. 0800 1121. Jammer Roy, um, als het per ongeluk was, wil je dan alsjeblieft nog een keertje terugbellen, want ik ben wel heel erg benieuwd. Sven. Ja, goedemorgen. Goedemorgen Sven. Goedemorgen. Ik heb me uh, gelijk even aansluit op die uh, blauwe maan. Waar de, uh, ja. De, uh, dat betekent, een uh, blauwe maan uh, is dat uh, binnen één maand twee keer de volle maan is geweest. En dan, maar waarom heet het dan een blauwe maan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar dat, ja, dat zeggen ze dat als het binnen, binnen 30 dagen twee keer de volle maan is geweest, dan heet het een, het, het een blauwe maan. Dan heet het een blauwe maan. Oké. En een supermaan? Ja, nee, dat zou wie weten. Oké. Okay. Ja, dan staat hij wat dichter bij de aarde, denk ik. Oh ja. Maar uh, mijn vraag uh, probeerde ik vorige week ook al. Er ging wat mis met een lijntje, wat oh. geloof ik. Toen ik uh, vorige week. En vorige week deden de telefoonlijnen het niet. Dat bedoel ik. Dat was apart. Ja. ja. Uh, hm. nou, mijn, mijn vraag, of eerder mijn opmerking of mijn ergernis, ik weet niet hoe ik het noemen moet, maar uh, ik lees regelmatig uh, via op het werk uh, via mijn telefoon. Uh, de kranten online. Ja. En hebben ze het over. Uh, een Twitterbericht. Ja. Zeg, het hele verhaal staat dan in het artikel. En dan daaronder nog eens het originele Twitterbericht. Ja. Van waarom doen... Dus ik hoop dat een, een redacteur of een journalist luistert. Ja. Waarom doen ze dat... Uh, van zoiets van, ja, uh, hier staat het bewijs... Uh, wat, uh, anders geloven jullie ons niet. Mm -hmm. Ik heb het over de Telegraaf... en de Gelderlander en dergelijke. Ja. En dan zetten ze daar nog eens onder het, het, het officiële Twitterbericht. Krijgen ze daarvoor bijvoorbeeld een vergoeding voor? Van Twitter of Instagram? Dat de krant betaald krijgt... om Twitterberichten te plaatsen in de krant? Ja, want als we daarop klikken, net als bij een reclame... Ja, dan kom je op Twitter... De... Ja, maar ook zeg maar ook bij reclames uh, voor een kledingmerk of uh, hè, dan krijgen ze daar een vergoeding voor. Ja, maar bij Twitter, ja, volgens mij is het meer gewoon dat het er gezellig uitziet en zo van. Oh, kijk, ons is multimediaal zijn. Ja, dat bedoel ik, maar ja, daar erg ik aan van. Uh, bijvoorbeeld uh, vorige week uh, zag ik nog een, een Twitter in het Hebreeuws. Nou, dat ken ik dus niet. Lezen. Frans. Uh, de week daarvoor een artikel, een Twitterbericht in het Frans. Ja, maar goed, we zijn hier in Nederland. Uh, snap je wat ik bedoel? Ja. Dat, ja, ja dus, dat, dus ik vraag me af, waarom doet een krant dat online zetten... Als het, al, als het al in het artikel staat? Ja, je hebt een punt. Volgens mij is het gewoon omdat het er uh, gezelliger uitziet... Ja, maar ja, wat heb ik nou aan, aan, aan een bericht in de Hebraeus... wat ik niet kan lezen? Oh, Noor, ja. In ja. Uh, het Frans uh, hetzelfde. Oh ja, volgens mij is het puur een stukje vormgeving. Want je zou ook kunnen zeggen van... Uh, ja, in het artikel staat ook al dat er een boom is omgevallen... hoef ik niet nog een foto van die omgevallen boom? Nee, bijvoorbeeld. Maar dat is, ja, uh, het yeah, ziet, ziet, ziet er allemaal wel wat gezelliger uit... met kleurtjes en dingetjes en... Uh... Maar goed, misschien dat er iemand in de media daar iets zinnigers over kan zeggen. Misschien dat er iemand een beetje ja, ja. verstand van socials heeft. Ja, zou wel leuk zijn. Ja, 0800 1121. We gaan het proberen, Sven. Dankjewel, okay, hè? Okay, hoi. Doeg! Doei! Cor! Ja, hallo, Astrid. Dag, zeg het eens, Cor. Nou, ik had een antwoord op de uh, Supermaan, zoals ze dat noemen. Ja, vertel. Ja. Nou, het is namelijk zo dat in de, in de winter dat is volle maan, dan is er een hele groep grote groep mensen die de maan op zien komen, omdat dat ja, in die tijdsbestek uh, zit. Toevallig afgelopen dinsdag was ik met een kameraad onderweg naar een, een frietent, en die zei ook, joh, moet je die maan zien, Hij pakte gelijk zijn uh, camera en ging het gaan filmen. Ja. Maar ja. voor mij is dat niet zo bijzonder. En dan zal ik je vertellen, we zien dan de maan ten opzichte van de voorgrond. En dan lijkt het zelfs dat de maan ontzettend groot is. Ja. Maar dat is een illusie die de hersenen creëren omdat, ze dan vergelijking, omdat de hersen vergelijking ziet Je ziet bomen en een maan erachter. Nou, dan moet die veel groter zijn als die bomen. Ja toch? Ja. En dat is die ook. Maar de, de... <laughs> ja, dat, is ja, dat is die ook. Hij ja. is alleen heel ver weg, hè? Maar als je ja. dan vergelijkt als die helemaal bovenin staat, dan is, die, dan is die achtergrond weg en dan lijkt die kleiner. Maar ik, maar ik snap het niet, want, want op het moment dat er een supermaan is... Nou, ze noemen dat een supermaan. Het is geen supermaan. Ja, maar de supermaan is toch supermaan voor iedereen? Die is toch niet supermaan alleen maar voor de mensen... die hem ten opzichte opzicht van een boom zien op dat moment? Nee, klopt. Maar de illusie wordt dan wel gewekt... dat het een supermaan is, omdat hij groter lijkt... Ja, maar als je, als je in, uh, in Groningen achter de Martini-toren zit... dan zie je hem daar. Dus het is, dat ja, is... en dan heb je het vergelijkingsmateriaal. Martini-toren en maan. Maar als die helemaal bovenin staat, dan moet je maar eens proberen zelf. Die ervaring dat als die helemaal vol is... Oh, wacht Superman. even. Dus het, het is het moment van dat, hij, dat, dat je hem kunt zien... en dan ja. wordt het een supermaan. Nou, als hij het groot lijkt. Superman. nee. Het wordt een supermaan op het moment dat er een voorgrond waargenomen wordt... Dus als die Martinitoren er niet staat... dus als die hoger gaat en je gaat kijken, kijken, kijken... en de Martinitoren valt uit het blikveld... dan is die ineens weer kleiner. Dan zie je, dat, dan zie je niet meer dat... Nee, super... maar, maar als ik dan op dat moment... J jij ziet een superman. Ja, ik ook, ja. Nee, maar, ja, nee, nee, maar jij... Jij ziet een superman... en ik sta op dat moment op het strand... en ja. ik zie alleen maar maan en verder niks... Dan zie ik toch wel een supermaan. Een supermaan is toch een supermaan? Die verandert nou, toch is, niet? Het is natuurlijk zo. Op het moment dat ik een supermaan zie omdat er een voorgrond is. dan zie jij ook, ook de maan met een voorgrond. Dat, anders kan dat niet. Uh, <laughs> jij kan niet een volle maan zien op dat moment. Als nou, je op strand staat, dan moet je wel op het strand staan in. Uh... Afrika of zo. Ik vind het verwarrend. Ja. Maar dit, dit, ligt, dit ligt echt... volkomen aan mij. Nou, ik, ik, ik, ik, ik hoop... Ik, ik, ik hoop dat Kees het begrijpt... Cor. Wat zegt u? Dat ik hoop dat Kees het begrijpt. Dat hoop ik ook. Ja, dankjewel. Ik hoop eigenlijk dat 3% van de samenleving... of die mensen die nu iets daarvan begrijpen. Ja, maar weet je, als ik het niet begrijp... dan is dat totaal niet representatief. Hè? Dus is altijd wel, als ik het... eenmaal begrijp, dan zit je echt... op de 101%. Oké. Okay, dan. Dus dank je wel voor de, okay, voor de, de uitleg. <laughs> Dag. Dag. Doei. Cor. Hoi. Frans. Ja. Ja. Uh, ik heb de oplossing voor februari. De, uh, de, we gaan de februari oplossen, vertel. Uh, vroeger hadden we een hele andere kalender. Uiteindelijk zijn we op deze kalender die we nu kennen, uitgekomen. Ja. Maar vroeger hadden we een oude kalender. En dat kan je zien aan de namen van de, een aantal maanden. September. Nou, jij bent perfect in je Frans en in je Latijn. Dus dan weet je... 7. Is 7. Ja. Oktober, achtste maand. Ja. November, 9 negende maand. 9e. December, 10 de maand. Ja. Dus januari is de 11e maand en februari is de 12e maand. Ja. De nieu het nieuwe jaar begon toen met 1 maart. Wat doe je aan het eind van het jaar? Dan maak je de balans op. Je weet dat je ongeveer 365 dagen in het jaar hebt. En dan zeg je van, nou dan... Dan is dat de maand. Dan moeten we daar op de 28e afbreken. Alleen, de ellende is dat we al het jaar duurt 365 dagen en een kwart dag. Dus eens in de vier jaar heb je een schrikkeljaar. Een extra dag erbij. Nou, dus aan het eind van het jaar. Dus de maand. Februari maakte je de rekening op en zei je van... dan he, mag deze maand nog maar zoveel dagen tellen, 28... en eens in de vier jaar, vier keer een kwart, hebben we een hele dag erbij. Dank je wel. Het, is, het, is, het was even weggezakt in mijn herinnering... maar het is wel weer helemaal terug. Dank je wel daarvoor.